Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Aha, is volgens het Openbaar Ministerie in volle overtuiging... naar het strijdgebied van IS gegaan. Uit chatgesprekken die Laura voerde nadat ze was aangekomen in Syrië... blijkt niet dat ze is misleid door haar man, zoals ze zelf steeds heeft beweerd. In de chats zegt ze dat het een bewuste keuze was om naar IS-gebied te gaan. Al dus het OM. Op een Pakistanse scheepswerf zijn zeker twaalf arbeiders omgekomen toen de brandstoftank van een olietanker ontplofte. Bijna zestig mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in een plaats ten noordwesten van de havenstad Karachi. Volgens ooggetuigen kwamen door de explosie sommige metalen onderdelen twee kilometer verderop neer. Minister van de Stuur vindt het niet nodig dat ex-politiechef Bouwman terugtreedt zolang er een onderzoek naar hem loopt. Bouwman is sinds zijn vertrek nog adviseur bij de politie. Er komt een onderzoek naar wat hij wist van het declaratieschandaal bij de Centrale Ondernemingsraad van de Politie. In de Kamer gingen stemmen op om Bouwman zo lang op nonactief te zetten, maar de minister vindt dat niet nodig, omdat Bouwman tot dusver nergens van wordt verdacht. In Ede zijn in de wijk Veldhuizen zeker vier auto's met hakenkruizen en Davidsterren beklad. Ook een bushokje en een viaduct zijn bespoten. Afgelopen maandag werd een bestelbusje beklad. Een half jaar geleden was het dagenlang onrustig in de wijk Veldhuizen in Ede. Toen staken jongeren auto's in brand, werden ramen vernield en stenen gegooid naar de politie. Regen zorgt voor de drukste avondspits van het jaar. Rond kwart over vijf stonden ruim 800 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen samen. Het is vooral raak op de A2 vanuit Amsterdam en de A27 richting Utrecht. Volgens de AWB blijft het vanavond op sommige plekken nog druk op de weg. Zoals op de A5 bij Hoofddorp, waar een gekantelde aanhanger van een vrachtwagen ligt, die pas na de avondspits weggehaald wordt. Het weer. Het is regenachtig en dat blijft ook morgen zo. Het wordt dan maximaal 11 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en wordt het kouder. Dit was het NOS. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Eembrugge, 16 kilometer, vertraging ruim een half uur. Zo'n drie kwartier oponthoud op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp... bij knoop het Raasdorp. De file is 7 kilometer, maar heeft te maken met een geschaarde auto met aanhanger. De rechte rijstrook is afgesloten. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 14 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Knoop het Gouwe, 8 kilometer. Vertraging nu al een kwartier na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten. Ruim een half uur ben je langer onderweg op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. De file daar zo'n 15 kilometer. En dan ook nog een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam. 11 kilometer, ruim 20 minuten op onthoud. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de avond. Ja ja ja, een hele goede avond en hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Beuringen en we gaan er weer een hele gezellige uitzending van maken. Twee uur lang de fijnste muziek op uw radio van eigen bodem. 80% en de rest is voor eigen keus. Met vandaag in de uitzending Jack van Raamsdonk en zanger Emiel uit Amsterdam. Hij gaat binnenkort zijn singlepresentatie houden en daar gaat hij zometeen alles over vertellen... Verzoekjes 023-573-0393. Dat is de CFM-hotline hier op CFM Zandvoort. Of laat weten wat je eet, want het bord-of-schootgevoel is begonnen deze uitzending. Nogmaals, verzoekjes 023-573-0393. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina natuurlijk. CFM in de avond live. Of zoals je zegt... ZFM in de avond live. En uh, daar kan je ons opvinden... op Facebook. En laat vooral een reactie achter. Of doe daar ook... een verzoekje. U gaat lekker luisteren naar uw muziek. En dat doen we met eerst met Wilfred Belles. met de me mee, eh, eh, eh, eh, eh. Wij samen met z'n twee, ey, eh, ey, eh, eh, eh. café. Eh, eh, eh. Is niet te beschrijven, zo moet het altijd zijn We pakken onze kans en totdat ik het hier, Gaan wij nog even dansen, wat willen we nog meer? Dus ga nu met me mee e -e -e -e -e -e. Wij samen met z'n twee e -e -e -e -e. Naar een leuk café e -e -e -e -e. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen Ik wil er even aan Eh, eh, eh, Na een leuk café, hey, hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind geen regen. Kom met me mee, hé een leuk café. Hey, hey, hey, hey. niets houdt ons tegen, geen wind geen regen. Ik wil het even uit. Javi Escalera hier op CFM Zandvoort. Jij en ik al een tijdje geleden dat iets van Javi hebben gehoord. We luisteren nog steeds een CFM in de avond live. Met uh, allemaal lekkere muziek vanavond. En uh, we hebben ook uh, een, een telefonisch interview met uh, Jack van Raamsdonk. Goedenavond Jack. Hey, goedenavond. Leuk dat je even tijd voor ons hebt uh, kunnen vrijmaken. Ja, nou ik heb vandaag toevallig een hele drukke dag gehad. Allemaal kleine dingetjes die moeten gebeuren. in De huishoudelijke sfeer. En ik wist natuurlijk dat jullie zelf bellen. Dus ik denk: nou, ik ga lekker klaar voor zetten. Zandvoort aan de zee, dus kom maar op. Altijd lekker, altijd lekker. <laughs> ja, zeker. Jack, hoe is het met je? Want je zit al een tijdje in het vak. Uh, onbehoorlijke ja, maar, tijd. <laughs> maar, maar, maar mij is het heel erg goed, joh. Ik, uh, ik, ik blijf lekker bezig. Ik heb... Uh, ja, ik heb lang solo niks meer gedaan, omdat ik natuurlijk ook met, met Exit bezig was en met de Hollandio's. Ja. En uh, daarnaast schreef ik heel veel voor andere artiesten. Dat doe ik trouwens nu nog. Ik, uh, ik ben nu heel druk met Roy Donders, waar ik als een liedjes voor schrijf. Voor de, voor Will Wagner komt er nu een nieuwe single aan die ik geschreven heb voor de Alpenzusjes. Ja, ik werk veel achter de schermen en uh, ik ben wel heel druk bezig. En nu weer even tijd voor jezelf met een eigen single. Ja, en dat komt eigenlijk, dat was eigenlijk totaal niet de planning, want ik zit er eigenlijk niet meer zo op te wachten, moet ik heel eerlijk zeggen. En, en die hit, die scoorde toch niet, maar ik, uh, ik ben op dit moment aan het toeren met, met een Back to the Roots show, door het, door het Nederland, en door België, door Duitsland en door Spanje. En die show dat is uh, zo'n succes aan het worden en, en geworden. ...door het publiek, dat er op een gegeven moment ook vraag naar was... ...van waarom denk je niet iets uit in dit steltje van het gouden oude soundje. Ja. Nou ja, goed, uh, het eerste nummer wat bij me opkwam was dus Baby Makes a Blue Jeans Talk... ...wat nu ook de single is geworden. En dat wilde ik een beetje aankleden met een beetje Blues Brothers uh, sound... ...met blazers en zo erbij. Ja, en dat is eigenlijk best goed gelukt, uh, denk ik. En het is natuurlijk altijd de mening van, uh, die vindt het wel mooi... ...want die, ze zijn er van mij natuurlijk veel het volkse gewend... Maar ja, ik kan nog meer dan alleen het, het volks uh, partijtje zingen. Dus ik, uh, ik denk, ik ga nu eens doen wat ik zelf leuk vind al die jaren. En dat is dit. En uh, dat heeft geresulteerd in een uh, leuke single uh, waar, waar best veel vraag naar is. Ik heb al sowieso al vier, vijf tv-opnametjes ermee. Al heel snel, in drie dagen tijd was dat al. Dus dan is er toch een soort uh, publiek voor, denk ik. Dat klinkt helemaal goed. En daardoor ook weer solo optredens? Of da dat, uh, daar zit je niet echt op? Ja, af... dat heb ik altijd al gedaan. Ik kijk, Hollandio's is natuurlijk met mijn partner uh, Janske. En dat blijven we ook gewoon doen. Alleen dat is dus echt puur knal het volkslied wat wij samen doen. En uh, ja, met alle respect. Maar Nederland is daar wel een klein beetje mee verzadigd op dit moment. Ik bedoel, iedereen die duikt in dezelfde hoek van muziek. Ik bedoel, uh, als, uh, uh, uh, iedereen kopieert de sound van Django Wagner bijvoorbeeld. Al ja. het accordeonnetje erin. En, ja, en ik heb gezegd, als ik nog eens een keer een single maak, dan wil ik het in elk geval anders doen dan anders. Dus ik denk dat dit op dit moment iets anders is als wat er op dit moment allemaal uitgebracht wordt. En ik ben al zelfs bezig met de tweede single, die wordt nog heftiger dan, uh, dan deze. En uh, daar heb ik een toezegging van gekregen van, uh, van een hele bekende muzikant, uh, waar ik heel erg trots op ben. En nou ja, goed, ik doe gewoon nog wat ik zelf leuk vind en ik, ik ben er blij mee. Nou, dat is helemaal uh, geweldig. Uh, ja, vertel eens, wat, wat, hoe lang zit je eigenlijk al in het vak, uh, Jack? Bijna 40 jaar. Ja, want ik zat net even op, je, op een website te spieken, te, te googelen, En toen kwam ik op een hele oude website. Die was bijgewerkt tot 2008. Ja, nou dat komt. Dat komt. Ik heb nu sinds kort heb ik de inlogcodes terug. Want die waren we kwijt. Ja. Dus we konden er niet meer in. En, maar die wordt nu heel snel bijgewerkt. Dus dat, maar ja, teken, ik moet ook wel eerlijk zeggen. Door dat Facebook-gedoe en dat twitter gedoe worden die websites een beetje, uh, ja, een beetje verwaarloosd. Omdat iedereen natuurlijk op Facebook het actuele nieuws kan zien. En dat doe je ook veel sneller, nieuwe dingen opzetten. Maar hij wordt wel weer up-to-date gemaakt. Wel. Ja, want uh, hoe heet de nieuwe single? Deze nieuwe single die heet uh, Een Lange Hete Nacht. Een Lange Hete Nacht. En ja, uh, ja het is in een totaal anders weertje dan wat men verwacht van jou is van vroeger. Zullen ja. we hem gewoon lekker gaan draaien? Gaan we hem lekker draaien? Dankjewel, Jack. Tot de volgende keer. Hey, is veel succes, groetjes. Hoi. De avond is gevallen. Een dag is weer voorbij. Het beest in mij komt los. Voel me vrij. Ik doe alles wat God verboden heeft. Ik neem me niet zo nauw. Ik ben al snel verliefd. Op elke vrouw Zal ik je verwennen Of wil je me niet kennen Schat Alle liefde geven Een lange nacht beleven Schat die beloof je Je krijgt in spijt Ik zal je verwinnen Dat is een feit Een lange heete nacht Die wil je Jou? Zal ik het ooit nog leren? Ik kan niet slapen, ik denk heel veel aan jou. We konden het toch uitpraten, kwam jij maar weer heel gauw. Nu zijn de nachten koud en kil zonder jou aan mijn zij. Weet hey, dat ik jou nog altijd wil, kwam jij maar weer bij mij. Ik schreeuw het van de dagen dat ik jou. Om te staren tel de stenen in de muur. De tijd dat we samen waren was van veel te korte duur. Ik mis het zwoele van je adem, jouw blik die zo dikwijls naar me keek. Ik zou je willen verleiden zoals jij dat met me deed. niemand meer van Erik Diekep. Al een tijdje geleden dat wij hem gesproken hebben bij Entertainment View. Het wordt weer eens dus tijd dat we hem een keer gaan bellen in de uitzending. Want deze man heeft wel altijd hoop te vertellen. En doet heel veel in die entertainmentwereld. wereld. net Jack van Raam stond aan de telefoon. Wat een gezellige man zeg. En uh, wat een uh, leuk liedje. En uh, wat een stem heeft deze man ook. Zometeen een nieuwtje. Dat gaan we zeker de tweede uur vertellen. Dus we houden het even op een teaser. Want we hebben een binnenkort een hele leuke gast in de uitzending. Dus daar gaan we zometeen, zometeen zeker wat meer over vertellen. Hoor je? Ik uh, was even tik op de pad. Ik... Uh, ik praat het dubbel. We gaan uh, zeker even ook luisteren naar het volgende nummer. En dat is niemand minder dan. Gerard Joding maak me gek. Hier op CFM Zantwoord. Het legster station van uw regio. Maak me gek. Je vraagt zal jij me vergeten. Maar je danst in mijn hoofd Je zou al lang moeten weten Dat ik door jou ben verdoofd Want zal je voor mij staan en dan lach ik je toe. We weten wat er gaat komen. De vonken die vliegen in rond, je Ik zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een oot gebakken vis. Als ik morgen gezin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd. In de buurt die van me houden Toch wou ik dat ik net iets pakte, Iets pakte simpelweg gelukkig was mm -hmm. Een eigen huid Een plek onder de zon Net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom, geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag mogen ik mijn 34-jarig recorder Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad. En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan. Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, een plek onder de schoor. En altijd iemand in de buurt die van me houden komen. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets baker, iets bakers simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken.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 Dat ik dat net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig was mm -hmm. Een eigen huis En een plek onder de zon En altijd iemand in de buur Die van me houden kon Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg Gelukkig was zo. Van Danny Vroger hier op CFM Zand wat aanvraag van Gertjan de Broek. En uh, ja, dat is al helemaal leuk. Verzoekjes kunnen nog steeds ingediend worden. 0235730393. Nogmaals: 0235730393. En uh, dat is de CFM Hotline. En uh, er zijn ook facebook berichtjes die binnenkomen via onze ZFM in de avond live. Uh, Facebookpagina. Gewoon even zoeken. Dan komt u daar terecht. Uh, met een, uh, ja, niet een verzoekje, maar gewoon een lief berichtje van Valerie. En Valerie wens ons een hele fijne uitzending. Nou, dat is heel erg lief, Valerie. En uh, de volgende plaat draaien we gewoon voor jou. En dat is... Uh... Ik heb je lief van uh, niemand minder dan uh, Paul de Leeuw.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 Als jij opstaat Of na een zomerse bui Ik word al week bij de gedachte Jij die loopt in mijn lievelingsstraat Het is mijn hand die jij plots vastpakt Als ik dommig naast jou fiets het komt ook, dat is nou het gekke Zelfs door helemaal niets ik heb je liefde ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? zijn vier hele kleine woordjes, en al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief, veertien bloemen corso's lang. Ik droom het tijdens ons Plotseling lacht ik zie het in vallende sterren Na heftig vrije in de nacht. Het is dit in de leen dat briesje maakt jou helemaal voor mij? Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij mij. Ik heb je lief, ik heb je lief. Ik heb jij lief, wat moet ik zonder jou? Vijf, vier hele kleine woordjes, en al maakt hij dat een beetje. Sounders hier op uh, CFM uh, Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We gaan op naar het tweede uur. Heb je verzoekjes voor twee uur? Kan je altijd even bellen. 023 5730393 Het uh, volgende is, uh, is ook een verzoekje van, uh, van Gerda de Jong uit uh, IJmuiden. Leuk dat je luistert trouwens. Uit IJmuiden. Dat is een liedje van leven van uh, André Haas Jr. En trouwens, André Hazen Jr. heeft natuurlijk een... Kindje gekregen afgelopen week, uh, gefeliciteerd namens CFM. En uh, ja, André, die, uh, die heeft het kindje natuurlijk André genoem, natuurlijk Hoe dacht je anders natuurlijk? Uh, drie generaties André, zou er een vierde generatie komen? Dat weten we natuurlijk niet. Maar dat zullen we allemaal afwachten. Net zo goed of hij ook zo'n goudstrotje strotje heeft. Dit is Leef van André Azis, junior hier op CFM. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.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 Tot Lekker dan ooit hier op uh, CFN uh, Zandvoort. Ja, en langzaam uh, gaan wij naar het tweede uur. Tot zometeen. Pas je niet met mij hier op ZFM uh, Zandvoort. En wij gaan uh, langzaam naar het nieuws toe. En uh, ja, wat is er allemaal gebeurd op de wereld, dat hoor je zo meteen. Zo meteen zijn we hier zo meteen terug met uh, CFM in de avond live op uw gezelligste zoon CFM Zandvoort. Tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.